7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Twee kandidaten voor topfunctie IMF. Griekenland, minst kredietwaardige land ter wereld, zegt kredietbeoordelaar. En Saudi-Arabië zwijgt over uitlevering gevluchte Tunesische president.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 In het basisonderwijs zegt 86 te bezuinigen op leraaraantallen. In het voortgezet onderwijs is het ruim drie kwart. Behalve op het aantal leraren wordt ook bezuinigd op ICT-apparatuur, ondersteunend personeel en onderhoud van gebouwen.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 De bekendmaking volgt na de bewering van Amerikaanse en Europese hackers dat ze de website hadden gekraakt. In de verklaring verwezen ze naar berichten dat het Pentagon met een nieuwe cyberstrategie komt, die computeraanvallen door andere landen als oorlogsdaad beschouwt. De beveiligingsorganisatie van de Senaat noemt de computerinbraak vervelend, maar zegt dat de hackers geen toegang hadden tot geheime informatie. Ze zouden alleen het publieke gedeelte van de website hebben gekraakt.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 Dat gebeurde volgens de politie onder meer... om de privacy van de getuigen te garanderen. Op het Veluwemeer is gisteren een surfer omgekomen. Volgens de Nederlandse reddingmaatschappij... werd de surfer bewusteloos uit het water gehaald... en overleed hij in het ziekenhuis. In totaal moesten de reddingsboten van de kustwacht... en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... dit Pinksterweekend 38 keer uitrukken. Het ging onder meer om boten met motorproblemen... en een jacht met brand aan boord.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 Op de A12 Oberhausen naar Utrecht is het vanochtend wat drukker. Bij knooppunt Waterberg 4 kilometer. Een aanrijding op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Rotterdam naar Breda staat ze bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. Daar is de rechterrijst ook dicht. Het trekt bekijks op de andere rijbaan vanuit Breda. En daarom tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brinoorbrug 5 kilometer. Marcel Levy van het AMC over de relatie met PwC.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Jonge wetenschappers vrezen het ergste voor hun vak. Het kabinet wil geld voor onderzoek anders besteden. En dat heeft, zo zeggen de wetenschappers, grote gevolgen. Je hoort ze zo dadelijk. Eerst het laatste nieuws uit Syrië. Daar zouden al 2000 doden zijn gevallen. Maar een onafhankelijke bevestiging is ook daarvan niet te krijgen. Journalisten mogen het land niet in en er komt nauwelijks informatie naar buiten. Syriërs in ballingschap verzamelen de informatie die wel naar buiten komt. Zoals Ammar Abdulhamid. Zijn nieuwsbrief valt dagelijks op de virtuele deurmat. In de mailbox dus van correspondent Nicole Fever. Leiders van de wereld, de demonstranten hebben een boodschap voor jullie. Lees de spandoeken, hoor de slogans en kijk naar de video's. Meet in de Arabische wereld niet langer met twee maten. Kom op met de VN-resolutie. Laat zien dat het Assad aan enige vorm van legitimiteit ontbreekt. De schrijver van de nieuwsbrief is kwaad. Kwaad uit wanhoop. Het gedrag van het Syrische regime is onacceptabel, zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague. Maar ingrijpen zoals in Libië sluit de Brit uit. Waar er geen zo'n legale en internationale autoriteit is, zullen no we niet kunnen nemen. Waarom vraagt de groep vrouwen zich af? Ze demonstreren. Gaddafi verloor internationale legitimiteit na het afvuren van één kogel. En na 2000 doden is de Syrische situatie nog steeds een interne aangelegenheid? Dat staat op een spandoek te lezen. De staatstelevisie meldt dat het leger Jezra al-Shougur bevrijd heeft van gewapende bendes. Met 200 tanks, helikopters en duizenden manschappen. Er vielen maar een paar slachtoffers. De terroristen, die er eerder in slaagden maar liefst 120 soldaten te doden, hebben zich nu blijkbaar zonder bloedvergieten laten overmeesteren. De internationale media die dit berichten hebben blijkbaar niet alleen last van hoofdpijn door de moeilijkheid de syrische opstand te verslaan, hun hersenactiviteit is blijkbaar ook tot stilstand gekomen al dus onze schrijver Sky News bericht in al on. cover Pro-democratische milities worden het land uitgedreven richting Turkije. Wapens worden getoond. Van de milities, citeert Sky News, de staatstelevisie. Weapons, homemade... Sky meldt wel dat dit bericht oncontroleerbaar is. To maar toch. Luie journalistiek, zegt de schrijver van een nieuwsbrief. De New York Times dan. Het leger herovert de stad op gedeserteerde soldaten en gewapende burgers. Ook hier wordt geloof gerecht aan de staatspropaganda. Dat er sprake is van verzet op grote schaal... Terwijl er sprake is van massamoord, aldus de nieuwsbriefschrijver. Ondertussen demonstreren inwoners van Hama. De stad waar begin jaren 80 tienduizenden werden gedood door de vader van de huidige president. Uit solidariteit met de inwoners van Yessar Asherur. Latakia, er wordt geschoten. Het leger richt zijn wapens op de burgers, schrijft de activist... Dit is massamoord en de wereld kan het stoppen als men nu handelt. Liever de dood dan de vernedering, roepen de demonstranten in Latakia. De demonstranten begraven hun doden. De wereld is boos, erg boos, maar niet zo boos als de demonstranten. En niet zo boos als de schrijver van de nieuwsbrief... en al die andere Syriërs in ballingschap. De schrijver van de nieuwsbrief heeft gelijk... De Syrische opstand bezorgt de media hoofdpijn. Het land is gesloten, informatie moeilijk te checken. Elk bericht van de staatsmedia wordt door de meeste journalisten in twijfel getrokken. De geloofwaardigheid van de anonieme bronnen lijkt hoger te worden ingeschat. Niet hoog genoeg, vinden de bannelingen. Doen we ons best? Absoluut. Maken we fouten? Ongetwijfeld. Pas als de grenzen opengaan, zullen we precies weten hoe groot die fouten zijn. Tot op dat moment deel ik de kritiek alvast maar met u, de luisteraar. Nicole Lefever verzamelt de informatie uit Syrië, die dan weer komt van Syrische bannelingen. Door naar de wetenschappers. Ik zei het al even, jonge wetenschappers hebben een protestbrief geschreven aan het kabinet. Ze zijn het niet eens met het kabinet dat 350 miljoen euro... bedoeld voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek anders wil besteden. De wetenschappers zijn verenigd in de jonge academie... verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Een van de briefschrijvers is paleoclimatoloog Appi Sluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, waar bent u bang voor? we zijn er bang voor dat er uh, in Nederland zometeen in minder gebieden... ...wetenschappelijk, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Mm -hmm. En dat is waarom dus dat het nodig is, dat we uh, zoveel mogelijk verschillende gebieden betasten... ...om uh, goed te kunnen innoveren. Ja. En is het dan niet beter om dat gerichter te besteden? Nee, dat is een illusie. Uh, je kan uh, innovatie niet van bovenaf sturen. Je hebt je van onderaf mensen nodig die creatief nadenken, die nieuwe dingen bedenken. Die mensen moet je stimuleren dat het van tevoren niet duidelijk is... waar dat soort innovaties gaan plaatsvinden. Mm -hmm. Dus sorry. Meneer Sluis, kunt u even uh, naar een andere plek lopen? Want uw lijn is, uh, is buitengewoon okay. slecht. U valt steeds aan het einde van de zin weg. Kunt u eens uitleggen wat u zegt? Het is belangrijk dat er fundamenteel uh, onderzoek uh, is, plaatsvindt. Uh, kunt u dat eens uitleggen aan de hand van uw eigen vak, paleo-klimatoloog? Ja, de paleo -klimatologie. Ja, nou één ding, hè, dus, uh... Um, paleoclimatologie heeft het vak wat zich uh, bezighoudt met verandering van het klimaat. Klimaatveranderingen in het verleden. Mm -hmm. um, nou, uit, uit, uit dat soort gegevens kunnen wij, hè, we kunnen in het verleden kijken hoe klimaat veranderde. Bijvoorbeeld als de CO2-concentratie veranderde, dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. En aan de hand daarvan kunnen zo zometeen voorspellingen voor de toekomstige klimaatverandering uh, verbeteren. Ja, en dat zijn dus heel en... fundamentele takken van wetenschap. Het probleem is dan uh, dat het niet gelijk iets oplevert, maar dat mensen geduld moeten hebben bij dit soort onderzoek. Ja, typisch met die klimaatverandering. Hè. 50 jaar geleden dachten we dat het klimaat eigenlijk niet kon veranderen. Maar omdat er fundamenteel onderzoek is gedaan, weten we dat dat wel zo is. En kunnen we nu beter acteren voor, uh, om uh, toekomstige projecties beter te maken. Ja, toch klinkt het een beetje als schieten met een schot hagel en kijken of je iets raakt. Nou, dat is, dat is voor een gedachte... Nou, het, uh, het, het is absoluut niet zo. Dus, <laughs> het, het, het, het, het fundamentele probleem is dat als je dat niet doet... dan kan je dit soort innovaties niet doen. Ah. En dus, het wil dus zeggen dat je op lange... structureel, over periodes van tientallen jaren... moet je dus goed investeren in mensen... om ze ten eerste heel goed op te leiden... zodat dus ze creatief kunnen denken. En ten tweede moet je op het moment dat... dat creatieve dingen met goede nieuwe dingen komen... die moet je kunnen stimuleren. Nou, in die topsector is het zo... Dat ze heel veel vakgebieden, eigenlijk verreweg de meeste vakgebieden, gaan uitsluiten. Nou, dat wil dus zeggen dat je op die vakgebieden geen innovatie meer gaat uh, doen. Hm. Wat wilt u dan? Dat alles bij het oude blijft? Want er uh, ja, zal toch wat met wat geld geschoven moeten worden als we uh, zo uh, naar de overheid horen. We vinden, we vinden het idee uh, dat je gaat, gaat uh, dat je hoge toppen gaat creëren hè, voor bepaalde gebieden extra aandacht te geven, dat vinden wij prima. Maar wat je daarvoor moet zorgen is dat je een brede basis... van zoveel mogelijk onderzoeksgebieden houdt. Mm. Uh, waar, waar, als daar goede ideeën ontstaan, moet je dat kunnen stimuleren. En dat, dat moet de rol worden van die topsectoren. En die topsectoren moeten als een nieuw idee komen door individuen... die. Uh, die op een creatieve manier bezig zijn, ook richting de industrie... die moet je kunnen stimuleren om hun producten uh, te laten verbeteren en, uh, en uit te voeren. Maar het is een illusie om te denken dat je je geld uit fundamenteel onderzoek haalt. Hè, dat moet de motor zijn van innovatie. Als je daar geld uithaalt, dat je dan meer innovatie krijgt. Jette. Dat is precies tegenovergesteld van wat ze verwacht. Duidelijk. Appie Sluis, dank dat u ons Graag even gedaan. te woord wilde staan de brief. Wachtwagenchauffeurs worden steeds vaker beroofd. Daar hebben ze inmiddels genoeg van. Macro romein Vissers over parkeerplaatsen... om te kijken wat er mis is met de bewaking daar. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie. René Passet bij de ANWB. Ja, het is minder druk dan normaal vanochtend. Vooral rond Amsterdam en Utrecht lijkt het mee te vallen met de ochtendspits. Maar op de A9, ook maar Amstelveen, staat het wel stil. Omdat er een auto is gestrand bij het Rottepolderplein. Die blokkeert daar de rechterrijstrook en er staat nu drie kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 7. Te koop, 16e en 17e eeuwse meubels. Echte museumstukken uit het Muiderslot. Het Rijksmuseum Muiderslot laat vanaf vandaag zo'n 70 voorwerpen uit het depot veilen. Met het geld kan het museum de rest van de collectie beter bewaren. Want een middeleeuws kasteel dat is nou niet de ideale plek om kunstvoorwerpen goed te houden. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Nou, dan bent u hier. Natuurlijk heerlijk gegeten, werden gedichten voorgedragen. Er waren een aantal componisten bij, er werd muziek gemaakt... toneelstukken opgevoerd. Geweldige, gezellige avonden. En er is dus nog veel meer te zien. Alleen dat niets. ziet nooit iemand. Ja, dat klopt. Dat hebben we op zolder. Dat is op zolder? Nee. Het is het nee. depot van het Maarderslot. Ja. En u hebt de sleutel, hè? En ik heb de sleutel, ja. dus we gaan er naartoe. Hele zware ringen op de deuren. Gaan helemaal hoog. 83 treden. Na u, zou ik zeggen. Helemaal uitgesleten. Helemaal uitgesleten. Heel smalle wenteltrap. En als het zo hoog en zo ver weg zit, dan lijkt het ook wel niet de bedoeling dat iemand het ziet. Dat zou je inderdaad gaan zeggen. Ja, het is meer de enige plek waar ruimte is voor opslag. Corrie Gorter van het Muiderslot. Dit is dan de deur naar het depot. En hangen zomaar die schilderijen. Wat u zegt geeft eigenlijk precies uh, weer wat ook de aanleiding was uh, voor de veiling... Uh, dit is niet echt een verantwoorde uh, opslagplaats nee. voor goederen. Want het is vochtig in de winter, te heet in de zomer. Bouwjaar? Ja. Het, Ook uh, alweer? Nou, 1285 <laughs> oh, ja. oorspronkelijk. Ja. Nee, dat is deugt nu. Dus uh, vandaar... Het is de aller slechtste uh, plek die je kunt verzinnen om kunst te bewaren, toch? Eigenlijk wel. Ja. En het uh, is eigenlijk de hoofdreden om te zeggen... nou, dat zijn spullen die hier sinds jaar en dag zijn opgeslagen. En geen gast die het gezien heeft? Geen al die gast jaren. die het gezien heeft. En dan hangt het hier in zo'n tochtige middeleeuwse toren. Ja. Dus je dacht, verkopen die handel. Oh. ja. Want wat is het? U heeft de lijst hier, hè? Wat, ja, wat er te lijst. koop staat? Uh, het zijn meubelstukken, uh, het, uh, het is een kastje, stoelen, een dekenkast. Nog wel een apparaat om de vochtigheid uh, te regelen? Ja, om de vochtigheid te regelen, maar die is niet optimaal. Ja, het staat ook niet aan volgens mij. Nee. En aan die rek hangen dan wat schilderijen, die hier ook, ook maar hangen te hangen. U zegt daarmee eigenlijk ook van uh, al die jaren zijn die spullen gewoon niet goed bewaard. Ja, daar mag je niet hard op zeggen, maar nee. niet zo goed als het zou moeten. Dat ja. ik het wel zo zeggen, heel voorzichtig. Ja. Ja, ja, ja. Enig idee wat het oplevert? Nee, we hebben geen idee. Nou, wat Had doet zo'n stoel? Enkele tientallen, uh, duizenden euro's zal het opleveren. Nou, die stoelen die, uh, die gaan zo rond de 150, 300, 400 euro heb je wel een echte stoel uit het Muiderslot. heb je een echte stoel van het, uh, uit het Muiderslot, ja, ja, dat is zo. En wat gaat u nou doen met dat geld? Ja, dat geld wordt uh, geïnvesteerd in het behouden van de collectie... die we tentoonstellen in het museum. En daar moet je denken aan kleine restauraties. Aan bijvoorbeeld uh, aan de schilderijen. Of aan, het, aan de aanschaf van klimaatvitrines. En dat zijn dan niet de vitrines zoals dat bij ons uh, een beeld oproept... Uh, van een glazen kast. Maar dat dus is heel vernuftig achter het schilderij weer weggewerkt... Maar dat zorgt er wel voor dat het schilderij zo optimaal mogelijk wordt uh, bewaard. Maar wacht even, u bent een Rijksmuseum. Als dat nodig is, dan, dan klopt u toch aan uh, bij het ministerie daarvoor? Ja, volgens mij is, dat, uh, zijn die tijden uh, wel uh, veranderd. Dat is eigenlijk de tip voor alle musea die nu gekort worden. Hè. Gewoon een deel van je collectie verkopen. Of dat nou uiteindelijk de tip is, weet ik niet. Ja, totdat er niks meer te zien is. Totdat er niks meer te zien is. Ik geloof dat ondernemen uh, het credo is voor de toekomst, ja. voor de musea. Ja, we sluiten het weer af. Ja, dat is zo. Ze verkopen hier meubels, hè? Als u nog wat wilt hebben uit het meubelslot wordt geveld. Het past bent u geïnteresseerd? De, nee, pas niet in het interieur. Nu, meneer, bent u geïnteresseerd om iets te kopen? Want ze hebben hier allemaal spullen die nooit iemand ziet, die worden geveld. Oh ja? ja. Uh, wat is dan te kopen, bijvoorbeeld? Ja, stoelen, kastjes. Stoelen en kastjes. Maar ja. dat is allemaal onbetaalbaar volgens mij? Ja, ja, vanaf 400 euro. Oh. Nou, wie weet. Die veilingmeester, wat zei die erover? Die zei dat er uh, heel veel mensen waren en dat beslist uh, een bepaalde emotie bij mensen opriep wel. Het muiderslot. Dus uh, de verwachtingen zijn hoogspannen. Ja, dus wij zijn heel erg benieuwd. Voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Verschijnt vanmiddag een nieuw rapport over de veiligheid van vrachtwagens op parkeerplaatsen. Vrachtwagens en de chauffeurs zijn vaak de dupe, de pineut, het slachtoffer van criminelen. Mark-Robbie Visser is vanochtend op een bewaakte parkeerplaats in Alblasserdam... op zoek naar vrachtwagenchauffeurs in het wild. Goedemorgen. Hij doet het. Is dit uw vrachtwagen? Ja, dat klopt. Ja? Ja, ja. Ik ben van de LBH, Sorry. Goeie reis. Daar gaat hij. Ja. Tot ziens. Ja, zeg meneer Plezier. Uh, u weet zeker dat die vrachtwagen van die meneer is die erin wegreed, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, de, uh, we maken hier gebruik van persoonsgebonden toegang. Dus uh, ja, nee, dat, uh, dat klopt. Zonder pasje kom je hier niet binnen. Er staan geëlektrificeerde ge hekken uh, om uw uh, terrein heen. En hier kunnen chauffeurs, dan, ik zag het net op een bordje staan, uh, voor 15 euro een nacht staan. En dan krijgen ze ook nog een drie gangen menu bij. Ja, klopt. Waar, waar, waar verdient u nou uw geld mee? En met het parkeren? Ja? Ja. ja, ja. Nee, het is, een, het is een beginnende markt. Dus wij moeten de, de, de markt echt nog uh, veroveren. Het en, is een beginnende markt, zegt u. Want ja. u voorspelt eigenlijk dat dit de toekomst is voor vrachtwagens met, met lading. Ja, uh, ja überhaupt uh, voor vrachtauto's. Uh, want gewoon langs de snelweg staan op een openbare parkeerplaats... Dat, uh... dat zal in de toekomst ook nog wel uh, voor gaan komen, uiteraard. Uh, alleen uh, ook door... Tekorten van parkeerterreinen uh, in dorpen. Uh, zal er überhaupt uh, een tekort komen aan parkeerplaatsen. Maar daarnaast ook dus de criminaliteit. Dus ja, ik heb de uitgeven. cijfers even doorgenomen. 350 miljoen euro per jaar ongeveer. In Rotterdam en omgeving heel veel diefstallen. Dat is natuurlijk niet zo gek, want hier is de haven. En hier zijn dus ook heel veel vrachtwagens. Ja. Die dat allemaal ja. afvoeren. Ja. Ja. Ja. Zeg, wat, wat, wat biedt u de mensen? U heeft een restaurantje. U hebt hier een douche. En, en, en vooral die veiligheid, dat is wat u, wat u verkoopt. Ja, wij uh, verhuren uh, uh, een veilige parkeerplaats, ja. dat is uh, een veilige rustplaats. Ja. Er zijn ook allerlei dingen, er is zelfs een Europees label, hè. ik heb ook nog een lijstje met allemaal symbooltjes waar je dan op kunt zien wat de mooiste en de beste en de veiligste parkeerplaats in Nederland is. En er is er één parkeerplaats, dat is wel heel grappig, die heeft helemaal niks, die, die heeft geen sterren en die heeft ook geen veiligheid, en dat heet dan Treurenburg. <laughs> dat is parkeerplaats Treurenburg. Maar daar wil je dus als chauffeur eigenlijk niet meer staan. Uh, ja, dat is aan hen. die maar... van uh, u heet gewoon uh, truckparking. Ja, bij ja, ons heet truckparking. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat doet zijn naam denk ik wel recht aan. Goed, minister Opstelten, die krijgt uh, vanmiddag het rapport uh, uh, aangeboden. Uh, dat gaat dan dus over de ondernemers en de verladers, maar dat gaat ook over de verzekeraars en dat gaat over de overheid. Dat zijn allemaal partijen die te maken hebben met de veiligheid voor, uh, voor chauffeurs en die eigenlijk ook een beetje naar elkaar wijzen, denk ik zo. Hè? Merkt u dat ook? Ja, het is een, uh, uh, omdat het een beginnende markt is, uh, ja. Doet men voornamelijk naar elkaar wijzen wie uiteindelijk de rekening van het bewaakt. Uh, slash uh, dan daaraan gekoppeld be betaald parkeren ja. uh, de, de rekening daarvan betaalt. Wie gaat dat betalen? Uh, ik heb wel een idee hoor. Uh, uh, uiteindelijk zijn dat volgens mij natuurlijk de mensen die die spullen kopen die in die vrachtwagen zitten. Uiteindelijk wel. Ja. En uh, voordat die het betalen denk ik dat het uh, evenredig verdeeld moet worden over, uh, over alle partijen die in de keten zitten. Nou ik ben benieuwd wat er in het rapport staat van of het uh, die kant uh, op gaat. Ik ook. Marco Plezier van de truckparking in Alblasserdam. Bedankt. Graag gedaan. Wat gaat u doen vandaag? Gaat u uh, zelf ook nog rijden? Ja. Nee, nee, nee. Ik ga, t, uh, ik ga zo meteen uh, naar mijn kantoor. En dan Aha. ga ik daar de uh, administratieve werkzaamheden verrichten. Sterkte. Dank u wel. in Visser Nu op weg naar, denk ik, de openbare parkeerplaatsen. Daar waar het aanzienlijk minder veilig is. Koeien werkgeslagen, geslagen. Geschopt. Poten werden gebroken. Heel Australië was woest nadat een televisieprogramma had laten zien... onder welke omstandigheden de dieren in Indonesië worden geslacht. De regering kondigde vervolgens een exportverbod af. Je hoorde daarover ook in het Radio 1 journaal. Koeien mogen pas weer naar Indonesië worden vervoerd... als de slacht van de dieren diervriendelijker plaatsvindt. En dat is een strop voor de boeren... die nu een andere koper moeten zien te vinden voor tienduizenden koeien... die al hadden klaarstaan voor de export naar Indonesië. Het was akelig om naar te kijken. Koeien die worden geslagen, geschopt, waarvan de poten worden gebroken of die hun ogen worden gestoken. En allemaal voor ze met bottenmessen ellendig aan hun einde komen. Het geluid van de schreeuwende koeien ging door merg en been. Zo mocht het echt niet verder gaan. De regering kondigde een exportverbod af. Koeien mogen pas weer worden vervoerd als de slachtpraktijken in Indonesië zijn verbeterd. Het verbod had voor de veeboeren in het noorden van Australië niet op een slechter moment kunnen komen. De droge periode is net begonnen, de periode waarin het vee bij elkaar wordt gehaald. Vanwege de droogte leven de dieren er op gigantische cattle stations, zoals de veebedrijven hier heten. De grootste is groter dan België. Verspreid over die enorme gebieden scharrelen de koeien hun kostje bij elkaar. This is, this is absolutely devastating. Colin Brett is eigenaar van zo'n cattle station. Zijn bedrijf heeft 2000 koeien, een kleintje voor Australische begrippen. Hij kan zijn vee nergens meer kwijt en hij vreest dat hij over de kop gaat. With the debt that we have en what the change of in in what's going to happen, the marketing of our cattle. Ik denk dat we de gurgler, gaan, om quite eerlijk te zijn. En ik denk dat er veel andere mensen hier in our district zijn. En veel andere mensen die ook. Extensieve veeteelt is een belangrijke werkgever voor het noorden van Australië. Een van de weinige dingen waar de droge grond zich voor leent. Er werken veel aboriginals op de cattle stations. Ze kennen het land en ze hebben er geen moeite mee om in de afgelegen gebieden te wonen. Ook voor hen is nu een onzekere periode aangebroken. de export market, I think a lot of uit job. And, um, where, where do we focus to sort of bring some other in? Er wordt inmiddels nagedacht over een compensatieregeling voor de boeren. Maar het verbod treft niet alleen de boeren. Ook veedrijvers worden gedupeerd. De vrachtautochauffeurs die soms weken van tevoren worden ingeboekt... ...of de mensen die in de havens werken waar de dieren worden overgeladen. Pas langzamerhand wordt duidelijk hoe groot de schade is voor de hele regio. Het is gewoon een domino effect. Het is it's going to be catastrophic, catastrofisch. Maar ik weet niet hoeveel mensen people have realized ...wat een groot, groot ding dit is. Going to be. Het exportverbod geldt in principe voor zes maanden... maar voor veel boeren is het dan al te laat. De droge periode is voorbij, het land in het noorden onbegaanbaar. Pas in het najaar wordt het vee weer bij elkaar gehaald. Harm van het leger des Heils over de relatie met PwC. Cijfers vertellen niet een verhaal, zegt PwC. Dat doen mensen. Het proces dat volgde was voor ons een eye-opener...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 Nog twee kandidaten over voor topfunctie IMF. En Griekenland, minst kredietwaardige land ter wereld. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Voor de hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds... zijn twee kandidaten overgebleven. De Franse Christine Lagarde en de Mexicaan Agustin Carstens. De topman van de Israëlische Centrale Bank, Fischer, is afgevallen... vanwege zijn leeftijd. Hij is te oud, 67. Volgens de regels van het IMF mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65. Gartens denkt dat Christine Lagarde meer kans heeft dan hij zelf. The chances that eh, Ms Lagarde will be managing director are quite high. At this stage I can say that Europe is not playing the game according to what they claimed in the G20. Waarom? Omdat ze de kandidaat even voordat ze een kandidaat onderhielden. Carsons vindt dat iemand die niet Europees is. het IMF zou moeten leiden. Dat zou belangenverstrengeling binnen de Europese schuldencrisis moeten voorkomen. IMF-post is vakant sinds het opstappen van Dominique Strauss-Kahn na een seksschandaal. Griekenland is het minst kredietwaardige land ter wereld. Dat is het oordeel van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's. SP gaat ervan uit dat Griekenland voor 2013 waarschijnlijk failliet gaat. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het plan van minister De Jager om meer geld te geven aan Griekenland. PVV en SP waren al tegen. En nu keert ook de ChristenUnie zich tegen dat plan. ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. Daar los je het probleem niet mee op. Schulden los je niet met andere schulden op. Dus je moet nu zorgen dat je een andere weg inslaat. En wij zeggen, eh, zorg dat een deel van die schulden wordt kwijtgescholden krijgen de Grieken weer uh, licht aan het eind van de tunnel... kunnen ze hun eigen economie weer opbouwen... en daar zijn ze veel meer mee geholpen dan weer een hele grote vracht met geld... Ja. waar wij ook waarschijnlijk niets meer van terugzien. De schulden van Griekenland zijn volgens Schouten te groot om nog te kunnen terugbetalen. Het punt is, de Grieken die hebben nu zo'n grote last van de uh, rente... die ze moeten betalen ook over al die leningen. Dat drukt ontzettend zwaar op hun begroting... Als je nu een deel kwijtscheldt, krijgen ze daar dus al lucht... en kunnen ze uiteindelijk hun eigen economie weer op gang trekken. Later vandaag dus dat debat over Griekenland in de Tweede Kamer. De aardbevingen van gisteren in Christchurch in Nieuw-Zeeland... hebben toch een leven geëist. Een oudere man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.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 Jonge wetenschappers hebben een protestbrief gestuurd aan het kabinet. De Jonge Academie, onderdeel van de KNAW, vindt de bezuinigingen van het Rijk op fundamenteel onderzoek kortzichtig. Ze zijn tegen de plannen om wetenschap vooral in te zetten voor commerciële doelen. Het is heel onverstandig om vanuit de politiek te bepalen welke negen richtingen in Nederland versterkt moeten worden. We horen echt bij de wereldtop, ondanks al die bezuinigingen. Maar de rekken ze nu wel echt uit. Je drukt zo wetenschap alleen maar uit eigenlijk in centen. Kennis is kassa. Het kabinet wil 350 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek inzetten in topsectoren die de Nederlandse economie sterker maken. En de jonge academie van de KNAW vindt dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en de keuzevrijheid van de wetenschap. De jonge wetenschappers vinden het een kortzichtig plan. In een seksclub in Doetinchem is een prostituee doodgeschoten. De omgeving van de seksclub werd afgezet na het incident, zegt de politie. Er is een onderzoek ingesteld naar de verdachte of de verdachten. En rond half negen hebben collega's van de politie Gelderland-Midden... in Arnhem twee mogelijk betrokkenen kunnen aanhouden. En er wordt nu onderzocht of ze betrokken waren bij de schietpartij. Verschijnende mensen waren getuigen van dat incident in die seksclub. Die zijn allemaal in een uh, politieauto geblindeerd weggebracht naar het politiebureau. Ten eerste voor hun privacy, maar ook uh, om een stukje slachtofferzorg te verlenen op het politiebureau en daarnaast een verklaring van hen op te tekenen. En de identiteit van het slachtoffer is onbekend. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer Online. Het weer knapt langzaam op. De buien trekken naar het oosten weg en de zon komt langzaam tevoorschijn.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 Op de A28 Zwolle-Utrecht een opvallende file tussen Nijkerk en Leus de Zuid. Hij is opvallend omdat die file zo lang is, 10 kilometer. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk dieselmotor met toch slechts 20% bijtelling.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 Dat is financieren anno nu. ABN AMRO, de bank anno nu. Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor uw vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Onze account, daar is NOS Radio 1. Lagere scholen en middelbare scholen bezuinigen bijna allemaal op leraren. Uit een onderzoek naar het financiële beleid van scholen in 2011... blijkt dat de kosten stijgen... Bijvoorbeeld voor energie, voor lesmateriaal en pensioenen. En de scholen vangen dat dan op door op leraren te bezuinigen. Wij praten erover met Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Dat is de organisatie voor het voortgezet onderwijs. Meneer Slachter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Herkent u de uitkomsten van dit onderzoek? Ja, ja ik zie ook dat uh, scholen uh, de grootste moeite hebben hun begroting uh, sluitend te krijgen. Uh, ja, dan hebben scholen geen keus uh, als je minder geld. Krijgt en je mag niet de prijs verhogen, mm -hmm. uh, dan moet je bezuinigen. Ja, en personeel dat niet... is natuurlijk ver weg de grootste kost. kost. Ja, ja daar, daar haal je meteen flink wat geld mee binnen. Uh, dat kan niet door te bezuinigen, bijvoorbeeld op energie of lesmateriaal. Nee, soms. soms hè, maar uh, dat doen scholen natuurlijk ook. Ze stellen vaak een verbouwing uit, ze stellen een nieuwbouw uit. Uh, ze stellen soms een schilderbeurt uit. Maar daar is natuurlijk een grens aan. En dat levert natuurlijk verhoudingsgewijs het minst op. Ze zeggen wel eens met een mooi woord. Uh, het onderwijs kent geen uh, prijselasticiteit, maar een kwaliteitselasticiteit. En dat betekent dus afhankelijk van het ja, geld wat een school uh, beschikbaar heeft... ...moet je soms schuiven met de kwaliteit hoe naar en hoe vervelend het ook is. Want dat constateert u dan tegelijkertijd ook wel, ja. dit gaat ten ja. koste van de kwaliteit? Zeker, zeker. Het betekent minder leraren, het betekent grotere klassen, het betekent minder ondersteunen... Het ...betekent ook minder management. Leerlingen kunnen vaak minder kiezen uit die zogenaamde keuzevakken... He, dat zijn extra vakken zoals het Chinees of filosofie. Ja. Soms ook minder steunlessen en dat raakt hoe dan ook de kwaliteit van het onderwijs. Ja, dat maar, maar dan meneer Slachter, klinkt het toch wel als een te makkelijke oplossing en weinig creatief. Laten we de grootste kostenpost maar pakken, dat is het makkelijkst, de leraren eruit. Nou kijk, ook 75% van de scholen is teerst de laatste jaren al in op hun vermogen. Je ziet dus ook dat daar scholen als eerste natuurlijk zoeken... Maar we hebben richtlijnen gekregen hè, waarbinnen die eh, vermogens moeten blijven. Op een gegeven moment zie je dat daar ook de rek uit is. En nogmaals, scholen proberen natuurlijk meer. Maar ja, ruim 80, hè, bijna soms in geval 85% van de begroting van een school is personeel. Dus dat begrijpt u wel. Als je wil schuiven, moet je toch daar in die richting zoeken. Is dat eigenlijk een probleem om klassen groter te laten zijn? Uh, het is, gaat vaak ten koste van de aandacht van leerlingen. Het hmm. gaat vaak ten koste aan. dat doet een groter beroep natuurlijk op de leraar, die ook uh, ja, met, met snellere en leerlingen te maken heeft, die wat meer tijd uh, nodig hebben. Ouders uh, ja, vinden het vaak natuurlijk ook uh, niet prettig. Maar u ziet dan vooral de in. nadelen. Ja. Zeker, ja zeker. Maar heeft ja. het kabinet gezegd dat er vanaf volgend jaar meer geld naar leraren ja. gaat? Zijn ja. de scholen dan weer uit de problemen? Uh, niet direct denken uit het de probleem, maar dat helpt natuurlijk zeker. Uh, dat gaat vooral over professionaliseringsgelden. Uh, dus uh, docenten, uh, schoolleiders worden ook uh, opgeleid getraind... om beter bijvoorbeeld met zoiets als passend onderwijs om te kunnen gaan. Uh -huh. En die professionalisering is ook nodig om meer maatwerk te kunnen leveren voor leerlingen. Vergeet niet dat het uh, kabinet, de minister natuurlijk ook een notitie heeft gepresenteerd over beter presteren. Hè. Dus scholen moeten het krijgen, niet alleen minder... Ze moeten in feite ook meer leveren. Dus dat zet hoe dan ook druk op scholen. Maar, mogen ze dat geld vrij besteden of moet dat naar leraar? Wat nee, dat moet naar uh, de kwaliteit van, van scholen. Wij pleiten ervoor dat scholen dat vrij mogen besteden. Uh, zodat scholen zelf, hè, die er dicht op zitten, die er bovenop zitten... ook kunnen bepalen wanneer het daadwerkelijk de kwaliteit van de lessen... en de kwaliteit van het onderwijs te goede komt. Dat is natuurlijk het streven van iedere schoolleider. Goed. Slachter, voorzitter van de VOA. Dank u wel. De sport. De kleinere gras-tennis-toernooien worden gespeeld, zoals in Rosmalen. Tennissers werken naar Wimbledon toe over een kleine week. Tom, hoe doen de Nederlanders? Goedemorgen trouwens. Ja, goedemorgen. Ja, hoe doen de Nederlanders? Het gisteren speelde Arangsta Rus uh, ja, op Ro raar, Rosmalen. He? Merkwaardig, ja, want die moest voor vieren verliezen van Koes vaak. <laughs> nou, dat lukte zonder problemen, zeg maar. En waarom dan voor vieren? Nou, dan kon ze zich nog inschrijven voor de kwalificatie van Wimmelden. Waar ze vandaag alweer gaat spelen. Uh, net als Michele Krajicek, er doen ook twee mannen mee aan de kwalificatie. Uh, Schorel en Seisling. Die hebben allebei al een ronde gewonnen. Je moet drie rondes winnen om aan het hoofdtoernooi te worden toegelaten. Dat is alleen hazen tot nu toe gelukt. Dus we hebben één Nederlander en vier in de kwalificaties. En Timo de Bakker, die heeft, daar hebben we het al eerder over gehad in deze rubriek... zich helemaal teruggetrokken voor het grasseizoen. Ja. Uh, Engeland is overigens alweer nerveus geworden, uh, Marcel. Want Murray won gisteren die uitgestelde finale op Queens. En uh, nou ja, dan zeggen ze, als je Queens kan winnen... dan komen er allerlei statistieken ja. bij. Want Songa had ook van Nadal gewonnen in Queens. Je hoort het, het ze al zeggen, maar Murray gaat Wimbledon niet winnen. Hoor. Maar het is alleen al leuk om die Engelse pers vanaf nu ongeveer te gaan volgen, want dat gaat dag in dag uit nu door... ...en de druk op hem wordt uh, immens. En uh, hij is iets minder Schots en iets meer Brits altijd in dit soort dagen. Dus ook dat is leuk om allemaal te lezen. Dus moet je echt volgen. Nou, we moeten ook volgen wat er met uh, onze eigen Ruud Gullit gaat gebeuren. Ja. Harde woorden van uh, voorzitter van Terracorostus, ja. Ramzan Kadirov. Denk jij dat hij... Uh... Vandaag het onderspit Delft? Ja, het is uh, op een website, hè, wordt het ook gewoon gezegd. Hopeloos voetbal stond ja. er. We hebben het nog nooit zo hopeloos gezien. En ook interessant zinnetje, uh, ondanks alles in deze situatie, dat hij zich iets meer met het nachtleven dan met het voetbal zelf bezighoudt. Staat ook gewoon op die website van de president van hmm. Chetjene, je tevens voorzitter van de club. Ja, feit is dat er in ieder geval heel weinig punten uh, gehaald worden. De club er uh, heel matig voor staat. Spelen tegen een andere laag geklasseerde. Ja, en het staat zwart op wit op die website. Als hij niet wint, is hij uh, zonder verdere mededeling ontvangen ontslagen staat daar. Nou is dit allemaal niet zo verrassend natuurlijk. Als je in een dergelijke avontuur stort dan is het meer de vraag wanneer je ontslagen wordt dan dat je ontslagen wordt. Dat het zo snel zou gaan ja dat hadden we toch hier ook niet op gerekend. Hoe het financieel wordt afgewikkeld zullen we ook wel nooit helemaal achterkomen waarschijnlijk. Je ziet dan nog kandidaat voor FC Twente? Ja dat zou je bijna zeggen want Twente zoekt Nederlanders met internationale uitstraling. Nou dat is goed ontegenzeggelijk. Ze hebben Patrick Kluivert al op Jong Twente gezet maar waarom Twente. Het is toch opvallend dat de namen van Ronald Koeman en Marco van Basten toch allebei uh, oer-Ajaxide en Koeman natuurlijk in wat mindere mate heeft ook bij PSV en Feyenoord gespeeld. Maar uh, die je toch eerder in verband met andere clubs zou brengen. Maar er is mee gesproken. Voorzitter Munseman heeft zowel met Koeman als van Basten gesproken. En zij zouden beide oren hebben uh, naar een trainerschap bij FC Twente. Dat zou ik toch een beetje verrassend vinden. Ook wel leuk voor de Nederlandse competitie trouwens. Dus wie weet, wie weet. Tom van Hek, dankjewel. Goed. Hoe groot is het probleem nu echt voor Nederland? Als we Griekenland niet meer steunen met miljarden euro's, dat gaan we het zo over hebben. Eerst maar eens even horen van René Passet, hoe het is op de weg, René. Ja, het is een doodnormale ochtendspits, Lara. Met 30 files, amper 100 kilometer. Rond Amsterdam ging het best goed vanochtend. Maar er gebeurde een ongeluk op de A7 vanuit Hoorn. En ze het gelijk vast bij Purmeret Noord. 4 kilometer. Al lijkt de weg weer vrij te zijn. Ik kreeg een belletje van een man in het zuiden van het land. Dat het heel druk is op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Knabbertleen Heide rijdt het langzaam. En de laatste file die er uitspringt staat op de A28. Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Leusden Zuid. 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister de Jager van Financiën waarschuwt dat stoppen met financiële noodsteun aan Griekenland ons land weer vele tientallen miljarden euro zal kosten. Zij heeft de minister in een brief aan de Kamer. Voorafgaand aan het Kamerdebat van vandaag over de Griekse leningen. De kwestie staat ook vanavond op de agenda in Brussel... waar dan alle Europese ministers van Financiën bijeen zijn. gaan we over praten met hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Ivo Arnold. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, Arnold, is het laatste nieuws, maar even. Vannacht werd bekend dat kredietbeoordelaar Standard Poor's... de kredietwaardigheid van Griekenland opnieuw naar beneden heeft bijgesteld. In één keer maar met drie stappen. Wat betekent dat? Ja, dat is eigenlijk niet zo verrassend. Er is zoveel gepraat over herstructurering van schulden. Dat zijn er een dat nu incalculeert. Dus het is eigenlijk een reflectie van de discussie die toch al aan de gang is. Maar voor het beeld over Griekenland is het niet altijd best natuurlijk. Nee, het doet het natuurlijk geen goed. Dus uh, ja, het, het past bij het beeld. Ja, want het is nu de, de, de minst kredietwaardige ter wereld. Nog slechter dan Ecuador in 2008 toen het uh, failliet ging. Ja. Dan wil niemand meer uh, Griekenland geld lenen lijkt me. Nou, dat klopt. Dat betekent dat uh, de rating-agencies inschatten... dat er een of andere vorm van herstructurering plaats zal vinden. Of dat nou een uh, herstructurering, een herprofilering... of een zogenaamde vrijwillige herstructurering heet. Zoiets schat men op dit moment in. Ja. Dan uh, minister De Jager. Die heeft het over een uh, wanordelijk failliet. Als het uiteindelijk uh, zo ver komt uh, tot Griekenland... dat er geen financiële hulp meer komt. Klopt dat? Ja, de, de brief van De Jager uh, uh, schetst wel een heel zwart scenario... Tientallen miljarden noemt hij. Kijk, 10 miljard kun je ongeveer onderbouwen. Hè? Dat is de blootstelling van de banken, de pensioenfondsen en de ECB aan Griekse schuld. Maar verder uh, zet de minister het besmettingsgevaar heel erg zwaar aan. Hij heeft het zelfs over mogelijke uitstralingseffecten richting Spanje. Nou ja, wat moeten we daarvan geloven? Het is uitermate speculatief. Veel economen zeggen het valt wel mee. Al die problemen zijn ingeprijsd. De markten weten het en hebben zich kunnen voorbereiden. Mm. Uh, aan de andere kant, feit is dat de ECB en de Nationale Centrale Banken het niet aantreven durven en toch bang zijn voor financiële chaos. Ja, want um, wat je natuurlijk ook ziet op de markt is dat er veel wantrouwen is en onzekerheid. Um, wat was uw oordeel over dat besmettingsgevaar? Hoe groot is dat als um, zo'n land als Griekenland omvalt um, en je dat eigenlijk ongecontroleerd, het ongecontroleerd gebeurt? Hoe groot is dan de kans dat er een domino-effect ontstaat richting Portugal of Spanje of Ierland? heel moeilijk in te schatten. Die Europese economie en de Europese financiële sector is natuurlijk ontzettend verweven geworden. En uh, als er iets met Griekenland gebeurt, zal het onmiddellijk repercussies hebben voor de andere kleintjes, hè, Portugal, Ierland. Ik denk dat Spanje sterk genoeg is om op eigen kracht en uh, met eigen maatregelen de crisis goed te weerstaan. Maar, maar ook daar hebben ze nog steeds een probleem in de huizenmarkt. Dus het is heel moeilijk in te schatten. Maar nogmaals, de kapiteins op het schip, hè, de ECB en de Nederlandse Bank en andere centrale banken, die durven het niet aan. En dat zegt toch wel iets. Maar bent u niet bang dat de euro uh, aan zich, de, de euro als munt, niet een flinke klap oploopt, een flinke deuk oploopt? Nee, dat denk ik niet. Want het zijn nog steeds problemen bij een aantal perifere kleine landjes... en de grote economieën, um, Duitsland, Frankrijk, Italië... die waren ja. Die, ja, die tot nu toe onberoerd eigenlijk. Maar het geeft dan aan dat ze elkaar niet steunen? Niet onvoorwaardelijk? Men steunt elkaar wel... maar men moet natuurlijk toch de diverse belangen op een reis zien te krijgen... Uh, Duitsland en Nederland en Finland zitten met uh, binnenlandse politieke druk... om geen geld meer te geven, maar beseffen heus wel dat ze wel geld moeten geven. En daarom zijn dit soort onderhandelingen tot een nieuw akkoord zo moeizaam... en, en gaat het met zoveel ruis in de media en in de financiële markten gepaard. Maar wat moet daar nou nu nog over onderhandeld worden? Het is toch um, duidelijk dat je je geeft of wel of geen geld. Gaat het dan over ja. de voorwaarden voor Griekenland? Nou, dat er geld komt is duidelijk. Hè. Dat heeft iedereen uh, nu wel door. De EU en de IMF gaan geld geven. Uh, het grote vraagstuk is nu of de banken, of de financiële sector... ook vrijwillig kan meebetalen aan een nieuw steunpakket voor Griekenland. Uh, ECB is daar heel terughoudend in. Wil dat eigenlijk liever niet. Want het zou wel eens kunnen worden opgevat als een herstructurering. Um, terwijl de Europese politici, met name in Duitsland... maar ook in Nederland, dat wel graag zouden zien. Want dat kun je goed richting de belastingbetaler gebruiken... door te zeggen, luister die banken betalen ook mee. Mm. Maar, ja. Nee, ga door. Ja, nee, want ik wilde vragen, waarom dreigt de jager dan toch in zijn brief... Van dat het toch ook een optie is om het niet te doen? Is dat dan om, om de PVV, de gedoogpartner, een beetje tevreden te stellen? Nou, ik vind de jager niet dreigen in de brief. Hij noemt de optie en hij schetst Ja, maar schetst dat is wel voor de, het eerst dat hij die noemt. Ja, omdat hij natuurlijk ook duidelijk moet maken wat er gebeurt... als de Kamer niet mee zou gaan in, in zo'n steunpakket. En uh, ja, ik denk dat het een heel zwart scenario zou zijn. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Um, ik denk overigens wel dat het dat, uh, besmettingsgevaar een beetje wordt overdreven. Ja, maar zeker. uiteindelijk gaat het toch om de vraag... Uh, hoe los je het probleem van Griekenland op? En dat doe je niet met herstructurering. Dat doe je met ingrepen in de Griekse economie. Dat doe je door uh, de private welvaart daar... en het staatseigendom te mobiliseren om al die schulden af te lossen. En daar hebben ze tijd voor nodig. En die moeten ze krijgen van de EU, van het IMF en hopelijk ook van een paar banken. Nou, dan zie je in Nederland langzaam binnen de Tweede Kamer... Ja, toch de zorgen wat toenemen. De ChristenUnie heeft zich nu geschaard achter de SP en de PVV. Tegen eh, het geven van opnieuw steun. Um, en de ChristenUnie geeft daarbij ook aan dat het eigenlijk ja, zinloos is... om daar maar geld te blijven geven. Je zou de schulden um, moeten kwijtschelden. Is dat inderdaad niet een belangrijk punt? Um, want dat is ook een beetje wat Standard Poor's nu aangeeft. Dat het nog maar de vraag is of uh, Griekenland uh, aan alle verplichtingen kan blijven voldoen. Kijk, Griekenland is een rijk, welvarend land. Erg veel private welvaart, veel mensen die geen belasting betalen, veel overheidsbezit. Het is geen kwestie van kunnen, het is een kwestie van willen. Ik begrijp de ChristenUnie niet. Ze hebben het over uh, de Grieken licht aan het einde van de tunnel laten zien... Mm. maar wat zij willen is licht aan het begin van de tunnel. Nou, laten ze eerst maar die tunnel doorlopen met privatiseringen... met uh, belastinginning en dan zien we over vijf maar jaar wel verder. Is het niet handig om het gecombineerd te doen... om zowel schulden kwijt te schelden als uh, te werken... samen met Griekenland aan uh, een andere organisatie van het land? Maar de herstructurering is nu helemaal niet zo nodig. Wat nu nodig is, is dat het probleem wordt opgelost. En dat ligt in de publieke sector. En daar is tijd voor nodig... Dat kun je niet zomaar, hè, belastinginding, een belastingdienst oprichten, een kadaster goed inrichten, zodat er geprivatiseerd kan worden. Daar moeten de Grieken tijd en geld voor krijgen. En dan kun je na afloop, kun je eens gaan kijken hoe je die schulden verdeelt en of je misschien de banken ook nog aanslaat voor een bepaald gedeelte. Dat is nu niet de urgente kwestie. De urgente kwestie is toch echt het probleem van de Griekse economie en de Griekse overheid oplossen. Oké, okay, nou, we wachten naar het debat in de Tweede Kamer van vandaag af. Dank dat u ons even het woord wilde staan. Ivo Arnold. Graag gedaan. Schakelen we weer met Mark Robin Visser. Hij heeft inmiddels de veilige plek van de beveiligde parkeerplaats verlaten. En is nu echt in het wild, Mark Robin. Ja, in het wild zeg, langs de A16 op een uh, parkeerplaats oh, oh. Voor, uh, voor vrachtwagens. Ja, het is hier een grote bende. Ontzettend veel troep ligt hier uh, langs de prullenbakken. De schoonmaakploeg is duidelijk nog niet langs geweest. En ja, hier kan je ook parkeren met je auto en met je vrachtwagen... Er staan hier een paar Poolse vrachtwagens en een Spaanse vrachtwagens. De gordijntjes in de cabines zijn allemaal nog uh, gesloten. Wat slapen die chauffeurs nog lang, zeg? Maar die hebben misschien een lange nacht achter de rug. Kan je hier veilig staan, is de vraag. Er wordt uh, vooral in Rotterdam in de omgeving nog alles een vrachtwagen gestolen... en ook veel lading wordt, uh, wordt uit de vrachtwagens uh, ontvreemd. Vandaag krijgt minister Opstelte van Veiligheid en Justitie een rapport daarover. Benieuwd wat daarin staat... Ik ga hier eens even kijken of ik een chauffeur in het wild kan vinden. Geen wilde chauffeur, maar een chauffeur in het wild. Na nou, achter, meer daarover. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. We gaan naar de verschillende media langs denderend verkeer of gezoom van een ventilatiesysteem. Mensen worden soms gek van herrie en geluid. De stress die dat oplevert kan zelfs dodelijk zijn. Dat schrijft de Telegraaf. Jaarlijks zouden er 700 mensen doorsterven. Dat zijn er meer dan in het verkeer. Nederlandse supermarkten willen na de EHEC-uitbraak strengere hygiëne eisen voor de productie en levering van groente en fruit. Het Logisch gevolg van de uitbraak met dramatische gevolgen voor zoveel consumenten... zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in het Agrarisch Dagblad. En televisieproducent Endemol staat het water tot aan de lippen, dat schrijft het Financieel Dagblad. De schuldenlast van 2 miljard euro is volgens de krant niet meer te dragen voor het bedrijf. De maker van Big Brother zou ongeveer 1 miljard euro nodig hebben om weer gezond te worden. De bedoeling was dat Endemol ieder jaar een nieuwe monsterhit zou afleveren van het formaat Big Brother... Maar het lukte niet. Werkloosheid in de Gazastrook is zo'n beetje de grootste ter wereld. Op de site van de BBC, een reportage daarover. Meer dan 45 procent van de bevolking heeft geen baan. Blijkt uit cijfers van de VN. En mensen die wel werk hebben, verdienen te weinig. Volgens de VN is de middenstand hard getroffen... door de Israëlische blokkade van de Gazastrook, die vijf jaar geleden begon. De Voedselbank wil voedseloverschotten van de Europese Unie hebben. Het zou gaan om uh, graan, rijst, zuivel en suiker. Overschotten worden één keer per jaar door de EU verdeeld. Nou, en 20 van de 27 lidstaten maken daar gebruik van. Nederland niet, staat in het AD. Het kabinet houdt een grote schoonmaak onder de regels van ruimtelijke ordening. en brengt de bemoeienis van het Rijk terug. Volgens de volkskrant blijven er van de 39 zogenoemde ruimtelijke regimes, 13 over. De rest is overbodig of achterhaald, zegt minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De uitzendbranche luidt de noodklok. De dreigt een tekort aan Polen. Ze vertrekken naar Duitsland en ze komen niet meer terug. Algebond van uitzendondernemingen zegt in metro dat de tolerantie ten opzichte van de Polen is afgenomen. Sinds Sinds het uitbreken van de crisis krijgen de Polen zo'n beetje overal de schuld van. Een onterechte en tegelijk gevaarlijke tendens. We moeten zuinig zijn op deze hardwerkende mede-European al dus metro. En Inden Kroos wordt in Suriname, als het een beetje meezit een volwaardige energiebron. Een Amerikaans bedrijf gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid. Het gaat kijken of de grootschalige kweek commerciële hoeveelheden biobrandstof en veevoer kan opleveren. Meldt de online krant Waterkant.net. Eende Kroos komt veel voor in Suriname. Het drijft op stilstaand of traagstromend zoet water... in gematerde en tropische gebieden. Dus. <lacht> Al dus. <lacht> het waterkant.net. Voor oh, alle water, ja. nou, Zo dadelijk na het journaal van uh, 8 uur... praten wij met uh, minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. We willen hem vragen of Nederland de rebellen in Libië gaat erkennen... zoals andere landen dat inmiddels doen. En we hebben ook nog wel wat vragen over Syrië.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 Of een betonnen barbecue. Misschien wil Pa wel een streamer. Of een design-rookmeldertje. Maar nee, joh, dat wil je vader allemaal niet. Geef hem gewoon een boek. Want van boeken krijg je nooit genoeg. Bereik uw spaardoel nu nog eerder. Spaar en maak kans op 500 euro. Ga naar rabobank.nl/slash spaaractie.